Temperwoldhuis met het NOS journaal. Zie dagen opbouwen voordat ze een paar weken aaneengesloten op vakantie mogen. Dat gaat VVD-kamerlid Potters vanmiddag bepleiten in een debat met staatssecretaris Kleinsma. Potters vindt dat nieuwkomers in de bijstand eerst moeten solliciteren, omdat de kans op een baan aan het begin het grootst is. Nu kunnen mensen zodra ze een bijstandsuitkering krijgen een paar weken weg. Potters vindt dat niet goed. De Belgische luchtverkeersleiders hebben vannacht voor de tweede keer in 24 uur het werk neergelegd. Zij staakten tussen twee en vier uur vannacht en protesteerden op die manier tegen de geplande bezuinigingen. Door de stakingen is het vliegverkeer in België en een deel van Luxemburg verstoord. Vliegveld Zaventum bij Brussel zegt dat duizenden passagiers last hadden van de staking van gisteravond. Die duurde ook al twee uur. Vanochtend gaan de onderhandelingen weer verder. Nederlandse computerexperts hebben een manier gevonden om iemands Google Glass te hacken. Dat is een computer in een bril van Google. Ze kunnen foto's en filmpjes met de bril maken zonder dat de eigenaar dat in de gaten heeft. Dat schrijft de Volkskrant. Er is geen enkele vorm van beveiliging die dit tegenhoudt. Google zegt nog te werken aan de veiligheid, bijvoorbeeld een pincode. Supermarkten in Nederland hebben de afgelopen week 8 miljoen euro extra omgezet. En marktonderzoeker GFK noemt dat het WK-effect. Opgeteld hebben supers sinds het begin van het wereldkampioenschap al voor 29 miljoen extra verkocht. Dan gaat het vooral om oranje vla, oranje tompoezen, oranje pudding en oranje zoenen. Het weer. Op de meeste plaatsen blijft het droog met geregeld zon. In het noordoosten is een bui niet helemaal uitgesloten vanmiddag. Bij weinig wind wordt het 19 tot 23 graden. Morgen neemt de bewolking toe en dan stijgt de kans op een bui. En ook in het weekend waarschijnlijk stevige bui. Dit was het NLV. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 uit gaan blazen op de tijd die moeder komt. is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 Kijk, nou dat is nog uh, heel wat. Ja. Leuk. Uh, de oude ABN AMRO, nog met de, lo de loketten dwars naar voren gericht. Uh, de oude AMRO Bank, Ablo ja, ja, ja. Oh, ja. Hey, AMRO. zat toen op, ja. het, uh, ja. op het Kerkplein. Een ja. ABN die zat uh, op de hoek, op de hoek, op de hoek ja. van uh, de Oranjestraat. En uh, ja, dat was inderdaad toen zo. Heb u ja. de, de, de fusie meegemaakt?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 daar directeur te worden. En dat was een, een bedrijf in automaterialen en automobielaccessoires. En dat was eigenlijk omdat ik in, uh, van oorsprong heb ik automobieltechniek gestudeerd. En, uh, en daarna ook wat economie. Dus ik ben <laughs> daarna toch eigenlijk weer teruggegaan naar uh, mijn oude stil. Dat, uh, ja. dat ja. valt wel samen. Autotechniek ja. en economie <laughs> en daarna verkopen. Welk bedrijf, was Welk bedrijf was het? Dat was Holland Java en Alkmaar. Alkma. Ja.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 Dus nu heb ik voor robots nog een aantal projecten gedaan in Marokko en in Iran en, en nog wat andere landen. Dat is ook niet thuis. <laughs> Dat is ook niet thuis. <laughs> Dat is ook niet thuis. Maar dan kon ik in ieder geval wel van thuis werken. Ja, okay. ja. En ik heb nu nog steeds een bedrijf in België, wat zeg maar, ja, zich beweegt op het gebied van verkeershandhavingsapparatuur. Dus wm motion systeem als er iemand dat wat zegt. tussen ja. Het wegen van, uh, van vrachtwagens, al rijdend en wel. En ANPS-systemen, roodlichtcamera's, snelheidscamera's en dat soort zaken. Het heeft, uh, het heeft nog steeds ja. wat met verkeer en auto's ja. te maken. Het heeft nog steeds iets met verkeer en auto's te maken. Alleen nu, nu aan de veiligheidskant. Nu aan de veiligheidskant, ja. Ja, ja dat is juist. Dus er wordt nog steeds uh, gewerkt? Ja, zei het dat het uh, allemaal in een wat rustige tempo gaat.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 maar hoe Lang, ligt dat weer snel voor dan? Uh, de, de 50 plus en de oudere partij uh, de, uh, nemen aan het ook om, om het programma gaat. niet alleen om het oudere programma zo.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 Vandaar het lidmaatschap van 50 plus. Helaas rommelt het daar een beetje in op dat ogenblik, maar dat zal ongetwijfeld komen. Wanneer bent u lid geworden van de oudere partij? Uh, dat was ergens uh, begin vorig jaar. Oké, okay, dus een, een kort... Uh, uh, dat is nog niet, niet zo lang. <laughs> nee, maar, nee, maar er zit een voorgeschiedenis aan ja. die, uh, die, die duidelijk is, denk ik. Uh, van de 14e plaats naar de verkiesbare plaats... Het risico dat u erin zou komen was groot, toch? Nou, niet echt, want ik stond op de veertiende plaats. Dus uh, het zou uh, heel mooi zijn als de Nee, het zou ook niet mooi zijn als de OPZ 14 zetels <Weber> zetel zou e <Gül een> <cycling> zetels te hebben. Dat zou ook niet gezond zijn, nee, nee, nee, denk nee, ik. <skwee> uh, dus ik, uh, in dat opzicht sta uh, ik uh, op een onverkiesbare plaats.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 Misschien een beroepsdeformatie. Dat uh, er in een groot aantal andere gevallen uh, al op die manier gewerkt wordt.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 wel weer erg leuk. Okay. Dus uh, ik denk dat ik dat nog wel even blijf. Doen. Ja, okay. Nou, dat uh, vinden we ook fijn om, om te horen. Uh, wij weten uh, in ieder geval een heleboel meer over meneer Berendsen, uh, lid. Ja, dat uh, mag ook zeggen hoor. <laughs> Bijzonder commissielid van <laughs> ja, Buitengewoon buiten buiten Raad. Lid, de naam is niet zo belangrijk. Okay. Joop, bedankt voor je komst. Graag gedaan. Boekie woogie eh, was daar weer aangeschoven eh, een illustere duo. Dat, eh, als ik, als ik, ik hoef niet eens de namen te vertellen, want als ik zeg fietsvierdaagse fiets, weet iedereen dat ik het over Martine en, en Ankie en heb, Martine Jaustra. Suzanne zit er ook bij. Achter. Suzanne. Suzanne. Suzanne. Ja. Hoi. We gaan weer fietsen. Ja, we gaan fietsen. Nou, Anke, en liek niet, maar de rest van Stamford wel. Doen jullie niet ja, dat, mee. Dat is, nou.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 Ga je gang. Ik voel me nou, uitdaadelijk. Ze vonden ze het te lang. En ze hebben werkelijk maar prachtige routes gemaakt. Oh, en één uh, tipje van de sluier, de nieuwe Natuurbrug zit daarin. Oh, dat is helemaal. Dat is leuk, mee. hè? Ja, ja Zo vooruit en weer de... terug. Ja. Precies, ja. Ja. Ja. Ja. zo'n beetje. Hè? Maar ja, goed, op een gegeven moment, uh, als we iets nieuws hebben in Zandvoort. Ja, oh. doen. Ja, dan doen Weet we. Het. Je, bij de 10 werd het LDC-plein uh, ja. opgenomen ja. in de, ja. de route. Ja. Dan en, dan en gewoon uh, steeds weer. Nu met fietsvierdaagse komt de Natuurbrug. Het LDC-plein, dan ga je dus via de nieuwe bussen. postkantoor gaan we erin. Daar op het plein was de controlepost. En dan via de Maria School weer eruit, via oh, de Biep. Okay. Ja. Ja, en het was net open, dus heel veel mensen waren er nog nooit geweest. Nou, het, is, het is ook wel aardig om te zien. Ja. Um, toch... De fietsvierdaagse, de loopvierdaagse hebben we gehad hè. Wandel. De fietsvierdaagse. fietsvierdaagse ja. Start er elke keer van het hockeyclub. Uh, um, dat is nieuw hè, want dat was. Nou, we hebben vorig jaar één uitstapje naar de Oranje Nassau school gehad. Hoor ik ik liep, dat was ook niet hoor. Nee, maar dat stond in het ja, kerstbericht. kerstbericht ja, omdat het even goed met nadruk weer aangegeven ja. moet worden. Dat we niet starten van de Elke de hoge, dag. He? Vanaf, ja. van, okay. ja, toch, dat, dat, dat, dat is duidelijk. Elke dag van dinsdag tot vrijdag tussen half 7 en 7 kan er gestart worden. Um, kan, uh, kan er nog ingeschreven worden? Absoluut, absoluut. Er liggen nog heel veel kaartjes bij Bruna en bij Wieler Verstegen in de Haltestraat. Daar kun je ze kopen voor 7,50. En ook bij de start zijn er nog kaarten. Want dit is onbeperkt. Wordt er vier dagen achter elkaar gefietst of is er een keuzedag?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 Maar moeder fiets toch even voor de veiligheid mee. Ja. Ook veiligheid gesproken, uh, worden de fietsen gekeurd? Wij hebben of gelukkig bekeken. weer. Ja. Uh, nou, echt bekeken niet, want de verantwoording is natuurlijk voor de ouders, sowieso, ten alle ja. tijden. Dus ja. uh, papa, mama, kijk goed de fiets naar van de kinderen en ook uiteraard je eigen fiets. We hebben gelukkig Mark. Hè? Mark als van Verzegd. Die... En die uh, controleert in zoverre, als de pech onderweg is, dan uh, komt Mark, probeert het, uh, plaatst het uh, verhelpen okay. en zo niet. Nou ja, dan heeft ze alleen fietsen in de bus staan. Dat je toch je de fietsen, fietsen wagen. Toch kan voorzetten. Ja, precies. Dus hij ja, staat ja. eigenlijk als een soort uh, stand-by-wagen. Staat hij klaar, ja. wordt gebeld ja. en dan gaat hij erheen. Ja. Uh, niet dan op te, te lossen, we... fiets eruit en klaar. Ja, precies. En helm, helmen op. Is dat iets wat komt met de fiets? Ja, dat is iedere persoonlijke verantwoording. Wat, ja. wat, uh, hoe, hoe fiets je kind en wat vind jij belangrijk? Wij hebben dat niet verplicht gesteld. Nee, oké. Okay. Nee. Ja. Over tipjes van de sluier, de natuurbrug. Uh, welke kant gaat... De fietsroutes op en je hoeft niet specifiek te zeggen nee, welke straat Nee, Nee, nee, maar... nou. Ik, een, ik het niet ben, nee, Martien, dat houden. ons Want Ben, waarom fiets je niet er gewoon een keer gezellig mee? Want je vindt het allemaal wel gezellig wat wij ja. doen, maar je zegt iedere keer, nou, dat misschien ik doe ik wel een keer. Maar, ja, maar iedere keer ja, dat misschien, ja, het het daar hebben we gewoon niks aan, hè? Nou, misschien, misschien heb ik nog wel wat te doen s'avonds, dus ik kan me niet echt vaststellen. Nou, vier avonden, maar je mag ook een keer voor de gezelligheid één avond, Eén één avond fietsen. Eén avond dat, dat is een goed voorstel. Dan kun je kijken van hé. ik, ik wil niet de specifieke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 Ja, ja oké, okay. maar dan heb je dus de, de soort toerfietsers die gaan dan komen... Die, ja. en de, ja, de, re de recreant, de, waar, wat, wat de jullie doelgroep is, ja. Ja. die zou dan wegblijven. Nou ja, we oh, hebben nee. wel eens routes van 30 kilometer gehad... maar de, dat waren vier mensen die dat wilden fietsen. Ja, dan moet je een controlepost voor uitzetten en dat ja, is niet nee, nee. Zo, nee. klopt. Nee. Dus het idee dat je uh, meerdere routes zou hebben, is vervallen? Ja, maar dat hebben we, dus de 30 kilometer doen we al drie jaar niet meer. Maar, okay, we hebben gewoon heb één route één van route? gemiddeld 15 kilometer. Ja. Die fietsje, Die krijg je mee elke avond de route. En die fietsje En uh, halverwege uh, word je gecontroleerd. Ja, dat wordt wel ja. gecontroleerd. Ja. Ja. Uh, je hebt een knipje, krijg je. En als je terugkomt, een stempeltje. En vieravonden ja. fietsen is op vrijdag een medaille. Oh, ja, je kunt ook. dus niet stiekem ja. uh, een leuk. keer om het hockeygebouw heen en, <laughs> en ik ben er nee, weer. Nee, door. nee, nee. Zo'n gaat. Ja, precies. Nee, controle. Ja, leuk. En staat natuurlijk weer een bol van de vrijwilligers. Overal staan uh, uh, controleposten, veiligheidsmensen. Uh, hoe zit dat in elkaar? Ja, we hebben zelf een hele grote ploeg. Uh, die, die de start doet, de finish en, uh, en op de weg. En natuurlijk weer hulp van het Rode Kruis. Hm. Die uh, rondrijden met een auto. Mm -hmm. Dat mocht je vallen en je fiets is beschadigd, maar jij zelf ook, dan word je opgelapt. Ja, ja. Of zoals vorig jaar helaas eentje met een ambulance afgevoerd. Oh, ja? Oh, ja, ja, die, ja. Ja, die gebroken, oh. dus is En een pols gebroken. Dus dat is lastig. Ja, je kan slecht vallen. Kan. Ja, ja, kan, ja. kan ja, kan ja. het kan gebeuren. En misschien ook nog wat lekkers onderweg, hè? Oh, dus ook bij deze willen we onze sponsors weer bedanken. Kijk, kijk, kijk, kijk. En wie is, is het, dat... die sponsor? Ja, wie zullen we wel noemen? Begin jij? Nou, de oude halt. Daar uh, fietsen we langs en daar uh, krijgen ze wat lekkers. Oké. Okay. Oh, leuk. En ja. strijder natuurlijk. En? en strijder. Ja. Die doet ook altijd gezellig mee. Dat zijn vaste sponsors, hè? Ja. Dat zijn vaste sponsors. Ja, ja. dat is ja. goed. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, hetzelfde ook gewoon natuurlijk met de wandelvierdaagse. Albert Heijn gewoon met zijn lekkere appeltjes. De Shell, die weer lekkere snoepjes gedaan. Ja. Iedereen, ja. de, de ondernemers van Antwoord zijn wel willen tegenover Absoluut. de vierdaagsters. Absoluut, te ja. Ja. ja. Ja, we, ja. we ja, zijn top. daar erg, uh, erg blij mee. Goed. Ja, en Versteeg sponsort wel, maar dan in de vorm van een, een halve fiets. Dus we hebben een loterij. Een met halve lo fiets? Ja, en zij, <laughs> zij, zij doen de helft van de fiets. De en wij doen de andere helft. De belangrijkste helft doen wij als vierdaagse. Die stellen wij ter beschikking. De nou, de, ik weet niet wat het belangrijkste helft is. Maar dat doen de Vierdaagse en uh, Verstegen samen. Stellen de fiets ter beschikking als hoofdprijs van de loterij. Ja. En dan dus moet je loodjes kopen? Uh, of ja, is, je, is je loodje je inschrijfding? Nee, maar de loodjes kosten maar 50 cent. Oh, die die elke avond zijn die Elke avond zijn die loodjes Bij start? En de finish. En de finish. Nou, niemand verlaat het pand zonder loodjes gekocht te hebben. Want <laughs> bij ja, we nou, hebben uh, ja. ja, oh, okay. We hebben wel een beetje geld nodig. We draaien deze evenementen zonder subsidie. Mm -hmm. We draaien gewoon helemaal op eigen kracht. En, uh, en daar zijn we ook wel trots op. Maar daar hebben we wel een loterij voor nodig om het dan rond te. Moeten krijgen. moeten een beetje de subsidie. Ja, ja oké. Okay. Nou, dus mensen die meedoen, uh, eerst lood. mensen gaan meedoen. Laat ik het ja, zo zeggen. Ja. Precies. Uh, inschrijven kan nog bij uh, Versteeg en bij de Bruna, 7,5 euro. euro.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 Kijk, uh, de kosten valt gelukkig mee, 7,50. En voor vier ja, avonden, ja, ja. en een medaille en uh, versnapering onderweg. En drinken, wat de, uh, wat de helft op de post staat. Uh, ja, dan kom je dus als, ja. als ouder met je kind bij de drinkpost aan en dan krijg jij niks. En je kind wel. Nou, maar ze pakken wel een <laughs> of een hantje of iets. Ja, ja. ja daar ja. Nou ja, bij deze, uh, Als je wil fietsen, koop dan gewoon een kaartje. Is ja, een, ja doe uh, gezellig uh, zelf mee. mee. Is er een maximum aantal. Uh, Nee, nee hoor, want het verspreidt zich op de route vanzelf. Ja? Er wordt een half uur lang gestart, dus niet iedereen gaat al masse in één oh, blok. Dus het, dus het ja. verspreidt. Dus nee ja. hoor, iedereen hoeveel, kan meedoen. Hoeveel fietsen heb je nu?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 Ja, dat is lastig, hè? Het is jammer. Ja. Het is echt jammer. Ja. Ja. Maar ja, gewoon een grote uh, tractaties is gewoon op kaart, hoor. Ja, ja, ja. op kaart gedaan. Ja. Ja. Want anders is het als wij een ja. schatting maken van na onze sponsors nou, we denken zo ongeveer 300. En ze komen uh, ja, drie kwart uh, dan geëvenement tekort. Dan is het toch wel heel lullig ja. als je een kaart hebt ja, ja. en uh, ja, ja. niets uh, krijgt ja, ja. en als degene wel pakt. Anders moet je alles gaan controleren. Op vertoon van de kaart krijg je een beetje te doen we niet, hoor. Dat is onbegonnen.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 Mag je naar Martine. En wou je in de buurt bij mij. Daar aan de straat. Dus mag je naar mij. Oké. Okay. En anders nog ja. bij de start. De eerste. Liever. Ja. ja. Okay. En de start is tussen half zeven en zeven. Vanaf welke ja, club. Elke dag. Ja. Ik uh, wens jullie heel veel plezier met de Vierdaagse. Dank je wel. Want dankjewel. er komt nog een volgende dagen, Maar ja. we hebben het ja, we de volgende we keer hebben, wel we over. Komt ja. Toch ja. nog even bedanken. De sponsors. Het Rode Kruis. En al onze vrijwilligers. Want ja. zonder die krijgen we dit evenement echt niet gedaan. Oké. Okay, Dank je wel. Ja. Alsjeblieft. down my arm Sailors, drapes and tattooed snakes and broken hearts Rockin' like a charm Skin bumpin' sky, bumpin' baby Let the needle burn Skin scars sky. skydiving, and mainline And it's the point of no return you yourself a tattoo Don't think twice You show it up in the disco That's cool around the counter for you What you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 Iedere zaterdag. Dat heet Pianistenuur. Hoe laat, hoe laat is dat programma? Ja, dat weet ik dat niet. Dat kan je nu even voorluisteren. Ja, nee, ja, dat is stom. Uh, maar dat kan je in, in de gidskaart opzoeken. Dat kan je zo ja. opzoeken. Of, uh, en hij dirigeert diverse koren. Schrijft artikelen. Oh. En is op dit moment bezig met het schrijven van een boek over piano's en pianisten. Dat is wel een dus, druk, uh, druk baasje. Een heel druk baasje, ja. ja. ja. Hoe kom je aan zo'n man? Hoe kom jij aan zo'n man? Ja, hoe was, hoe was dat ook weer met deze meneer? Ja, jullie zijn uh, redelijk uh, uh, actief met het uitzoeken van allerlei uh, koren en. Ja, de ja, ja, ja. deze meneer hebben we volgens mij via een mail Dan krijgen we mail. Hè, van, uh, uh, bieden ze zich aan met, met dan Bieden ze zich ja, aan? Zelfs, ja. en of ja. iemand zegt van, goh, die moet je uh, eens, moet je eens uh, kijken. Of we krijgen van iemand bijvoorbeeld een, een, een, een programmaboekje mm -hmm. waar ze. Hem eerder hebben gehoord. En die zegt van goh, dat was mooi. En alsjeblieft, misschien kun je er wat mee. Ja. Ja, ja. Ga je dan luisteren? Ja, we gaan meestal wel luisteren. Ja. Hm. Ja, ja. Hij werkt trouwens ook heel veel samen met Paul Witteman. Oh. Oh, ja. Hij is een grote vriend van hem. Ja, is dus ook uh, een muziek. Uh... Ja, ook Ken een m n m n ja. muziek liefhebber. Ja. liefhebber ja. Dus ja, hij, ja, ik ben dan altijd heel blij als ik dat zo... Ja. Uh, ja, ja. ja, ja. ja, ja. <laughs> en in eerste ja. instantie zijn ze natuurlijk altijd veel te duur voor ons. We kunnen jullie nou, oh, nooit oh, nee. betalen. J jullie zijn erg goed in afdingen, heb ik begrepen. <laughs> ik uh, probeer altijd een beetje van, uh, nou... He, en dat lukt wel, hè? Ja. Zijn ze daar gevoelig voor? Jawel, ja. sommige wel, ja. O, ik, ik kan me voor voorstellen dat een, een artiest heeft een, uh, ja, een optredegage... dat zit in zijn kop.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 De, de, hoe, de korte Baan en hebben we een keer wat gehad. En van de Strandbridge Drive hebben we een keer een bijdrage gekregen. Ja. En het is allemaal hartstikke leuk. Dus uh, wat ook trouwens wel heel mooi is... dat we dit jaar voor het eerst een vriend hebben die heeft gezegd van... Uh, ik ga een, uh, wij zijn een ambi-instelling hè. Dus die, uh, mensen kunnen dus uh, geld schenken en dat kunnen ze dus van hun inkomen aftrekken. Mm -hmm. ja.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 Dat zou mooi zijn als je er daar tien van hebt. Ja, kijk, dat uh, een idee van de wel. Ja, ja, toch? Ja, je moet toch... Ja, euh, dan, heb je, ja. dan heb je toch dat je je zet ja, binnen hebt. Er zijn, ja. er zijn meerdere instellingen die deze constructie uh, al doen. Ja. Dus het is, uh, het is niet nieuw. Alleen je zal dat onder je vrienden uh, Nou ja, weet je, moeten ik, moeten ik maak het wel altijd in, in ja. het, aan het eind van het jaar in een nieuwsbrief. Ja. Dus zeg ik dat weer, van weet dat dat kan. En dat je dan een factuur krijgt en dat je daarmee uh, iets, kan. iets kan doen. Ja. En dat is alleen maar prettig. Goed, we Zomer hebben het over geld gehad. Ja. We hebben het over piano's gehad. Ja. En uh, je wilt ook nog wat kwijt over de grote productie. Oh ja, die hebben we. Oh, ik vind het zo mooi wat er komt ja? in november. 30 november. 30 november. 30 november? 30 november hebben we Mozart. Een Mozartmiddag. Met uh, onder andere Einde Kleine Nachtmuziek. En dan een pianoconcert. En uh, na de pauze de kreuningsmessen. Ah, en dat vind ik zo mooi. Ja. Ja. Ja. En ja. Waar, waar gaat dat plaatsvinden? In de Aghaardkerk. Grote producties ja, doen we ja, in de ja, ja. Ja, ja. Is, En is, het, zit daar, is dat ruimte of is het akoestiek? Nee, dat is, ja, nee, is ja, sekruimte. Want we hebben dus het COV doet daar aan mee. Ja? En uh, een orkest... En de pianist, die, nou ja, en de dirigent. Nee, dat, is, gaat, dat echt gaat, echt uh, daar gaat echt om de ruimte. Ja, ja. Om daar, ik kom er zo op omdat het hoger is. Ja, breder. nee, nee. Nee, want de, zijn, nee, akoestiek in de protestantse kerk prima. is prachtig. Ja. Maar dit is echt de ruimte. Je kan in die absis kan je dat hele koor kwijt. En we doen dan die trappen verlengen met een podium. En daar kan het hele orkest op. Dat kan niet in de protestantse kerk. Nee, dan heb je dus echt, echt de, uh, zeg maar de, de kerk...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 <laughs> ik vind het altijd zo leuk dat je er weer over begint te bent. Ik neem het iedere keer weer mee en we zien het wel. <laughs> ik hoor nooit maar, dat het <laughs> gaat door. <laughs> nee, maar ja, weet je, dat risico hebben we dus één keer genomen. Keer, en ja. daar, en, uh, daar, daar heb ik heb nog steeds heel veel respect zin. voor ja. en daar heb ik nog heel veel plezier aan gehad. Ja. Net als alle andere zandvoorters. Ja, iedereen en, heeft het er en, nog ja. over. Ja. Ik gooi hem weer in de strijd. <laughs> je ja, mag, maar ik neem hem weer mee. En wie weet, komt er ooit nog eens weer, misschien al zo'n 25 jaar bestaan of zo. We zijn nu al nog vijf.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 Dan zijn we rond. Mooi, hè? We dus hebben, alles, mag... alles, alles ja, we hebben We hebben Bach, we hebben Beethoven, we hebben Haydn, we hebben Tchaikovsky, oh, en we hebben Chopin. Half drie gaat de kerk over. Uh, de half drie gaat de kerk over. Kom maar lekker genieten. Drie uur begint uh, het concert. Drie uur begint 5 het Vijf begin. euro entree. Met slechts vijf euro. En je mag ja. je eigen kussentje meenemen. Dat lijkt me heel verstandig, okay. ja. Want ze zijn gauw op. <laughs> ze zijn heel snel op. Ja. Toos, bedankt voor je komst. Graag uh, Wij doen een klein stukje muziek. En dan sluiten we daarna nog even het programma af. Dank je wel. Oké Want wij sluiten het programma af. Het was weer een gezellige morgen bij Hotel Hoogland. Waarvoor dank voor de koffie en de thee en het water. Daniel Evers, bedankt voor de techniek. Gery Rutte, bedankt voor de presentatie, voor de redactie. En al het andere wat je gedaan hebt, Yvonne Roosenaal en Gert van Kuik ook. Bedankt voor de redactie. Uh, we zijn eruit. Iedereen weet wat die... Uh, in Een het leuk programma weer. Ja. Ja. En jij ook bedankt het... bent voor Geen de dag. presentatie. Ik zou zeggen, antwoord, is trek erop uit. Er is genoeg te doen. En we, ik denk dat we elkaar zeker gaan zien uh, op QA's Antwoord. Dankjewel. Speld het weekend.